De Belangenvereniging van Vuurwerkverkopers denkt niet dat een verbod op de verkoop aan consumenten leidt tot minder vuurwerkslachtoffers. De vereniging vindt dat vooral het illegale vuurwerk moet worden aangepakt, omdat daardoor de meeste slachtoffers zouden vallen. De Belangenvereniging denkt niet dat de discussie over vuurwerk ooit stopt. Na Zwarte Piet komt het vuurwerk, zegt de voorzitter. Steeds meer organisaties zijn voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dit jaar ondertekende 18 clubs een online manifest een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Het zijn vooral artsenorganisaties en patiëntenverenigingen. Op het Noorse eiland Spitsbergen is een man om het leven gekomen bij een lawine. Negen anderen raakten gewond, onder wie vier kinderen. Enkele van de gewonden zijn er slecht aan toe. Op de archipel woedde een zware storm en daardoor stortte een grote hoeveelheid sneeuw van een berg naar de hoofdstad. Zeker tien huizen werden bedolven onder de sneeuw. De reddingsoperatie werd bemoeilijk doordat het in deze tijd van het jaar ook overdag donker is op Spitsbergen. Het eiland heeft om hulp van het vasteland gevraagd. Tientallen huizen zijn ontruimd uit angst voor meer lawines. Energieleverancier Nuon is bereid te praten over sluiting van zijn kolencentrale. Dat heeft nuon bestuurder Hagens gezegd in het tv-programma 1 Vandaag. De centrale in Amsterdam is vrij nieuw en hoeft volgens de afspraken in het energieakkoord niet dicht. Maar in de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om alle kolencentrales te sluiten. Hagens benadrukt wel dat Nuon wil weten waar het aan toe is. Er moet duidelijkheid komen over vergroening van de centrale of over versnelde sluiting. Het weer vanavond en vannacht blijft het zacht met minima rond 10 graden. Morgen schijnt eerst de zon af en toe, later kan er vooral in het westen wat lichte regen vallen. En ook dan is het extreem zacht met 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Before I go Soul. I was so scared to face my fears Cause nobody told me that you'd be here Het uh, laatste album van Adele... van uh, 25 zit uh, zo. Daar uh, de nieuwste single van When We Were Young op nummer 19. Welkom terug uh, bij een, uh, uh, een en laatste uur. Wel, weer zeggen laatste uur? Ik heb twee uur gewinterd. De laatste uur uh, van de Euro Breakdown hier uh, live op de ijsbaan uh, in het uh, mooie Zandvoortse. En uh, ik doe dat uh, gelukkig uh, niet helemaal alleen. Er staan uh, 600 mensen te schaatsen. Of uh, valt dat wel mee? Moet je hem wel aanzetten, in je microfoon, vriend? Nou, als het goed is. Oh ja. Ja, kijk, daar ben ik. Daar ben je. Hallo. Hoi. Dan, uh, ben ik ook op schaatsen nu? Oh ja, ik zie het. Je hebt gewoon schaatsen aan. Ja, joh. ik heb schaatsen aan. Hé, hey, hoe gaat dat? Ga eens een rondje schaatsen? Nou, zou ik eens een rondje doen? Ja, wel naar de keurling-gedeelte toe, want dan val je weg. Ja, met. ik ga richting keurling. Ja. Hé, hey, wat doe je dat? Soepel, jong. Jeetje, je hebt het vaker gedaan. Ja, heel toevallig wel. Oh, wat lachen. En ja, Dat vind ik wel grappig. Hè? Jij schaast een rondje en uh, iedereen schaast een beetje mee. Ja, als... Geweldig. Ja, de kinderen gaat gewoon vrolijk mee. Ja, laat uh, kinderen schreeuwen is. Ah. Ah. Keurig. Wow. We zijn er voldoende. Het uh, is nog steeds gezellig druk hier uh, op de ijsbaan in uh, Zandvoort zonder. Wow. Ja? Ik schakel over uh, 100% naar jou toe. Wow. Nou, uh, ik heb net heel toevallig even met meneer Koper gepraat. Ja. Maar hij kan helaas even niet te woord staan. Uh-oh. Hebben er even geen zin in. Uh-oh. Dat, oh ja. dat kan gebeuren, dat hoort erbij. Ja, dat kan gebeuren, dat hoort er even bij. Ja, maar hij is wel de enige ijsmeester op het moment. En dat had ik wel. Nou ja, de week, dat komt wel goed denk ik zo vanavond. Ja, uh, dat, dat er nog wel ijsmeesters voor de microfoon komen. Ja. En ik zie ook dat hij uh, druk bezig is met uh, toezicht houden. En daar kan je hem eigenlijk ook niet uh, tijdens uh, storen. Dat klopt helemaal, Maurice. Maar ja. je hebt een hoop uh, kinderen ik bij, bij je, kind je staan. kinderen Ja. En ik kan altijd aan ze vragen, wat vinden jullie van de ijsbaan? Nee. Wat vinden jullie van Justin Bieber? Nee. <hijos> nee. Wat vinden jullie van Sander? Van Sander, die met die microfoon staat? Nee, je hoort het Maries. Ja, ik hoor het inderdaad. Dat uh, gaat volgens mij hartstikke goed daar. Ja. Hé, hey, ik kan je vertellen um, dat er uh, rechts naast jou iemand staat. Rechts naast mij? Ja, in een groene jas met een uh, capuchon, een kale hoofd. Ja. En uh, dat is een het even uh, even oud collega achter... van ons, Edwin. Ik ga het even achter hem aan. <laughs> hoe is het? Ja, prima. Ja, ja super. Okay. Hé, hey, wat leuk ja. dat je er ook bent hier op de ijsbaan. Ja, nou, ja, ik sta aan de zijkant. Ja, oké. Okay, uh, uh, uh, ga je zelf schaatsen of kom je speciaal voor iemand? Nee, mijn uh, dochter is aan het schaatsen. En? Kan ze het? Heel goed. Is het de eerste keer? Uh, nee, nee, nee. Ze komt er net aan. Uh, maar het gaat hartstikke goed. Ah, lachen. hey uh, top dat je er ook bent. En uh, niet alleen jij, maar vele andere zandvoorters uh, zullen hier ook uh, naar de ijsbaan komen. Dat staat midden in het centrum hè, voor de oliebollenkraam. Er is maar één oliebollenkraam in Zandvoort en wij die echt goede oliebollen verkoopt. En dat is natuurlijk Harry Pazen. En uh, daar staan wij uh, voor de deur. Wat? Jij wel wat zeggen, San? Nou, ik heb hier een meisje naast me staan. Oh. En die wil heel graag wat zeggen. Ik zie er wel meerdere. Ja, nou, ik sta nu uh, na echt naast haar. Ja. Maar die wil wat zeggen. Vertel. De schaats van de Zandvoort is echt top. Love, be brave. <laughs> be brave zelfs. Ja, die... ja, be brave. Zijn er uh, vingers omhoog voor Beliebers? De Beliebers! Nee? Nou, ik zie maar twee vingers. Ja, maar weet je wat het grappig is? De kaarten voor Justin Bieber volgend jaar, het concert uh, hier in Nederland, die uh, zijn uh, uitverkocht binnen no time. Zelfs extra concerten toegevoegd. Van de week waren ze in de verkoop gegaan. En op nummer 1 en 2 in de Nederlandse top 40 staat allebei bij Justin Bieber. Dus ik had wel verwacht dat er meer Beliebers waren. Ja, nou, ik zou eerlijk zijn, Marius. Ja. Ik wou... Maar binnen vijf minuten waren ze allemaal uitverkocht. Oh, jij wou er ook een hebben? Nou, ik wou er niet zelf heen, maar ik oh, wou je cadeau doen aan iemand voor de kerst. Oké. Okay. Nee, dan, het was echt heel snel. Ik weet dat er uh, iemand uh, die wij uh, kennen, Marion, heeft uh, daar uh, in de rij gestaan. Een tentje voor de deur en uh, daarna in de lobby nog heel, veel, uh, heel lang gewacht. Dat was echt... Uh, een ja, race erop. Ja, die heeft echt volgens mij dag en nacht daarin dat teentje gezeten. Wachten tot de kaart Gewoon. Ja, volgens mij ook inderdaad. Hé, hey, maar uh, Sander, straks komen we terug bij jou uh, op de ijsbaan. Dat gaan we zeker doen. Ga jij nog even een uh, rondje schaatsen en uh, kijken dat je niet uh, onderuit gaat? Dat ga ik ook zeker weten doen. Nou top, dan gaan wij door uh, met de top 40 van Europa. We hebben op uh, namelijk uh, de nummer 18 zijn we aangekomen. En nummer 18, die is in handen van R City samen met Adam Levine. En nummer 18 staat alweer 13 weken lang in de lijst. Vorige week nog op een 15e plaats, maar deze week dus op een 18e plaats. R City samen met Adam Levine met Locked Away.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 I know that I can trust shut up, shut up. To be here when money low shut up, shut up, shut up. If I did not have nothing else to give but love hey. Would that even be enough? Y'all me, tell me, tell me. need to no uh, uh. Now tell me, would you really ride for me? Baby, really hey tell me, would you die for me? me If you spend your whole life with me? What's up, would you be there to always hold me down? Bruh, tell me? Would you really cry for me? You call me? ...zit hij samen met Adam Levine op nummer 18 deze week in de Euro Breakdown... ...hier op de live vanaf de ijsbaan in het centrum. Me the met uh, Locked Away. Hé, hey, wij gaan uh, snel door uh, met de nummer 17. Die, die kennen we allemaal wel. Ik hoop het in ieder geval. Dit is uh, Martin Solveig samen met Sam White. De laatste baan 23 weken lang alweer in de lijst. Hoogste notering is nummer 11, maar deze week is dus op de 17. Martin Solveig samen met Sam White... Now, plus one. Solveig dus samen met uh, Sam White. Met een heerlijke trek, uh, plus one. Nummer 17 uh, deze week uh, blijven zitten helaas. Vorige week namelijk ook op een 17e plek, maar alweer uh, 23 weken lang in de lijst der, lijsten. En ondertussen wil je wel weten over uh, Justin Bieber... waar hij nog meer een uh, plakplaatje heeft... of een andere uh, nieuwe versiering. Nou, ik zal het je vertellen. Mocht je het nog niet weten... Hij schittert nu bij een, een mooie glimlach. Want hij heeft een, er een uh, gouden tante bij. Ja, echt waar. Een gouden tante. Ja, echt. Ik snap het ook niet uh, wat je ermee moet. Maar uh, Justin Bieber uh, mocht dus naar zijn concert gaan... kijk dan even goed naar zijn gebit. Hij heeft een uh, mooie gouden tante bij. Hé, hey, uh, Ariane Grande dan... Want uh, vandaag is de EP Christmas in a Chill verschenen... met daarop uh, zes nummers van uh, Ariana Grande voor de kerst. Even daar naartoe, ja. Want Ariana Grande zit daarmee haar, haar traditie voort... om jaarlijks iets speciaals te doen rond de feestdagen. Zo verscheen in uh, 2013 de EP Christmas Kisses... en vorig jaar het uh, nummer natuurlijk Santa Tell Me. Nou, de afgelopen dagen was Grande, uh, Grande al druk uh, met het teasen van de speciale release... Het is de tijd voor lieve cadeautjes. Dus ik denk dat jullie lief voor mij moeten zijn. Er is dan wel geen ijs of kou. Nou, er is hier volgens mij wel ijs en ook kou. Godzijdank is er ook gluwein om het hier warm te maken. Uh, en er is geen sneeuwman om te bouwen. Nee, dat klopt. Die is er echt niet. De meeste van onze vrienden zijn op het strand. Nou ja, bij gronden ja, dat niet hier in wordt, uh, <laughs> Nou ja, dat schreef ze en nog meer op Twitter. Grande maakte in het najaar van 2014 bekend dat ze aan het uh, werk was uh, met een compleet nieuw album. Dat album heet uh, Moonlight en gaat verschijnen in 2016. Charlie Pat heeft uh, inmiddels bevestigd dat hij met de zangeres werkt aan het album. Waarvan uh, Focus al uh, is verschenen als voorloper. En ook al in de top 40 staat. Op een uh, hele mooie 30ste plaats. Goed, we gaan uh, verder met de muziek van de top 40. Dat doen we met uh, nummer 16. Nummer 16 is uh, van uh, deze roodharige vriendin uh, van de show, kan ik wel zeggen. Want uh, Jess Glynn uh, doet het goed. Dag lieve Pennings, alles goed? <laughs> Geweldig. Hoe weet hij dat ik ze dan leuk heb? En uh, we gaan door met uh, dus uh, nummer 16, de roodharige Jess Glynn met Take Me Home. you by all oh, this hurt if you ask me don't know where to start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 gets easier the more you talk to me you rationalize my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 Maar niet naar huis toe. Nog lang niet zelfs. Dit was even een duifje. Jess Clean op uh, nummer 16 met uh, Take Me Home. Deze week uh, in de Euro Breakdown. Hey, het uh, begint uh, langzaamaan donker te worden buiten en de discolampen van de ijsbaan uh, steeds meer zichtbaar en zichtbaar. En we gaan uh, steeds meer krapen naar de top 10 van uh, deze week. Waar steeds meer dansbare muziek in zit. Zoals komt Oliver Helders nog voorbij. One Direction komt nog voorbij. Een uh, paar platen van Justin Bieber. Coldplay, Adam wordt Nou ja, ga zomaar door. Het is voldoende goede muziek in het uh, vooruitzicht. Hey, uh, straks uh, wat meer uh, info en nieuws over artiesten. Maar eerst ook een uh, mooie plaat weer gaan draaien. De nummer 15 van deze week. Oude nummer 1-hit, een uh, paar weken geleden. De 17 weken staat deze plaat nu uh, in de lijst. De vier klikken gedaald, helaas, deze week. En dan heb ik het over uh, Charlie Foot. samen met Megan Trainer Met Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye, get it on.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 Als we dan een echte Cheryl Duijf zullen doen. Aanvragen is uh, Marvin Gaye. Charlie Putt is dit samen met uh, Megan Trainor. Nummer 15 uh, van uh, deze week uh, in de Euro Breakdown. Hey, uh, zo direct uh, nummer 14 um, eerst uh, Rita Ora. Want Rita Ora heeft het uh, plantenlabel van Jay-Z Rock Nations voor de rechter gedaan. Ze is namelijk ontevreden over de werkwijze van het bedrijf van uh, Jay-Z. Dat zich meer en meer uh, toelicht. ...op activiteiten buiten de muziek. Rock Nation is bezig met de werkzaamheden in de sportwereld... ...en het bouwen van de streamingdienst Tidal. Nou, toen Rita tekenen was Rock Nation erg betrokken bij haar als uh, artiest. Nu Rock Nation zich op een, uh, andere vlakken bezighoudt... ...zijn er minder middelen aanwezig. De overgebleven steunpilaren van Rita bij het uh, label zijn vertrokken... ...of werken aan uh, andere activiteiten... Nou, op dit moment uh, heeft ze geen banden meer met uh, iemand binnen het bedrijf. Zo is te lezen dus in de aanklacht. Nou, Rockneisen zou niet uh, meer zijn dan een platenlabel met een handvol relevante artiesten. Rita Ora sloot uh, zeven jaar geleden een contract bij het label... en hoopt uh, met die termijn voldoende argumenten te hebben om uh, de samenwerking te gaan staken. Tot zover uh, Rita Ora... Hey, zo direct uh, gaan we opkruipen naar de top 10 van uh, deze week. De top 10 die uh, wordt aangevoerd door een uh, dame, een oude disney Stern. heb ik het over, uh, Selena Gomez. En uh, wordt uh, afgesloten met de nummer 1. En wie dat is, dat uh, ga ik nog niet verklappen. Dat zou niet leuk zijn. De nummer 14 uh, kan ik wel vast verklappen aan je. Dat is een oude nummer 3-hit die twee plaatsen gestegen is deze week weer. 13 weken lang in de lijst. En dan heb ik het over Oliver Heldens. Samen met Sean frank en Delaney J. En dan heb ik het over een uh, prachtige single. prachtige track. Shades of Grey. De nummer 14 van deze week van de Euro Breakdown. Hier live op ZFM. Live op de ijsbaan.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 een uh, lap daar uh... meneer Zwimmer. Kijl van uh, Oliver Helders is aan staan met uh, Sean Frank. En Delaney J met de Shades of Grey, de nummer 14 van deze week uh, in de Euro Breakdown. De nummer 13 dan, dat is een hele bijzondere, al zeg ik het zelf. Het heeft een uh, tijd lang uh, in, nummer, uh, in Nederland op de nummer 1 uh, zelf gestaan. En dat is Calvin Harris samen met The Disciples, How Deep Is Your Love. Want de van origine Schotse DJ en producer Adam Richard Wiles... brengt als stover in 2002 zijn eerste mini-album uit. Nou, in de jaren daarna scoort Calvin Harris uh, vooral als producent van uh, verschillende remixen. Na zijn eerste album, I Created Disco, gaat hij mee op tournee met Faithless en Groove Armada. En in 2009 bereiken zowel I'm Not Alone als Ready for the Weekend de Tipparade. Nou, pas twee jaar later in 2011 zou hij met Kelis zijn eerste hit realiseren met Bounce. En in de najaar van datzelfde jaar is zijn samenwerking met Rihanna op We Found Love zijn grote doorbraak. De single bereikte de derde plaats toen. En in 2014 scoort Harris met Summer voor de negende keer een hit in de Nederlandse top 40. De single wordt in het voorjaar de eerste nummer 1 hit voor Calvin Harris. En later ook zijn grootste hit die hij in ons land scoorde. Nou, begin september verschijnt dan de off-ball die in uh, oktober ook twee weken lang op nummer 1 staat. En in de zomer van 2015 werkt Harris samen met het Britse trio Disciples... wat uh, op How Deep Is Your Love te horen is. En dat wordt in uh, september zijn derde nummer 1 hit... Hij heeft in de Euro Breakdown ook op nummer 1 gestaan. Ontussen staan ze al, uh, oh nee, op nummer 4. Hij is weer in Europa op nummer 1 geweest? Op oh, nummer 4. Ontussen staan ze al wel 21 weken in de lijst. Vorige week op nummer 7. En deze week dus op uh, nummer 13. Dan heb ik het over Calvin Harris. Samen met de disciples. Met How Deep Is Your Love? Hier live vanaf de ijsbaan. En terwijl dat het donker begint te worden. Dan uh, zie je op de ijsbaan loop die, uh, disco loopt die discolampen steeds meer. Dus nog steeds druk met uh, kinderen. We gaan zo naar uh, Sander. Kijken hoe het op de ijsbaan zelf is. I want you to breathe me Let me be your air Hier de plaats gekomen. Hey, we gaan weer uh, overschakelen naar uh, mijn. Uh, ja, een razende reporter kunnen we wel zeggen. Zonder doodij. Ja. Hoe gaat het? Ja, ik sta weer heerlijk op het ijs. Dit dus sta zon... je nog op het ijs? Ja, ik sta op het ijs, maar dit keer zonder schaatsen. Oh, waarom? Ja, de schaatsen deden toch een beetje pijn aan mijn voeten. Ik had deze al klaarstaan voor je, omdat je ging schaatsen. Ik vond het al knap van je. Nou, zal ik een pirouetje maken? Ja, maak even een pirouetje. Kijk, Ochtig, hoor. Grote applaus voor je, Sander. Keurig. Goed gedaan, jongen. Nou, dankjewel. Uh, ja, dankjewel. Maar hoe is het op het ijs daar? Nou, het begint nu iets rustiger te worden, want ja, het begint ook etenstijd langzaamaan te worden. Ja. Maar ja, tegen een uur of half zes begint het altijd wel weer een beetje drukker te worden. Ja, een beetje drukker te worden tegen een uur of half zes, ja. Ja, en uh, ja, de sfeer vind ik hier nog steeds gewoon heerlijk. De ja, kinderen dat... zijn nog steeds heerlijk aan het gaat, ze hebben plezier, ze hebben lol. Daar gaat het om. Hey, we zijn natuurlijk uh, bezig met een uh, top uh, 40. Uh, wie denken hun dat er op nummer 1 staat? Nou, zal ik het eens vragen? Ja. Wie denkt jij dat er op nummer 1 staat? Uh... Ja, zeg het eens. Ben nou, jij het? Wie denk je? Hello, van Adele. Nou, bijna goed. Adele. Die heeft wel een tijd lang op uh, nummer 1 gestaan. Uh, vorige week nog zelfs. En waar ben jij? Is, uh, deze week er vanaf. Sorry van Justin Bieber. Hmm, Justin Bieber. Ze zijn wel allemaal warm. In de Nederlandse top 40 staat Sorry van Justin Bieber... inderdaad op nummer 1, maar in Europa net niet. En welke denk jij? Ik dacht ook uh, iets van Justin Bieber, maar dus... Ook iets van Justin, Justin Bieber. Bieber. I'll show you bijvoorbeeld. Man. Ja. Ze hebben allemaal wel aardige muziekkennis, moet ik zeggen. Ja, zit... dat gelukkig wel. Tot op heden heb ik alleen wel uh, top 5 nummers gehoord. Laat ik het zo zeggen. Of ja. Het... Ja, top 6 nummers zelfs. Dus dat uh, gaat de goede kant op. Hé, hey, uh, Sander, de discolampen zie ik steeds meer en meer uh, aangaan uh, op de ijsbaan. Dat is logischerwijs omdat het uh, natuurlijk uh, donkerder wordt. Maar ik ben benieuwd of jij straks ook een uh, dansje gaat doen. Nou, ik denk dat ik zou nog wel een dansje ga doen. Ja, dat wil ik dan meemaken. Zal je waarschijnlijk uh, niet doen op de volgende plaat. Het is wel een hele mooie plaat. Namelijk de nummer 12 van deze week die we gaan uh, draaien. De nummer 12 die staat nu acht weken in de lijst. Vorige week nog op een dertiende uh, plek. Maar het is een enigszins uh, wat rustiger nummer. En daar heb ik het over. Shawn Mendes met de prachtige single Stitches. Nummer 12 deze week dus. In de Breakdown hier op ZFM uh, Wordt Straks meer vanaf Sander, uh, vanaf de ijsbaan. I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 Move on You watch me bleed until I can't breathe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 Out of my head, needle and the thread gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Shawn Mendes is dit, op nummer 12 met de Stitches. En zonder kussen heb je hechtingen nodig. Nou, daar weet Donny uh, onder andere alles van, voornamelijk de hechtingen. Maar uh, <laughs> nummer 12 dus uh, deze week uh, in handen van uh, Shawn Mendes met Stitches. Kijk, daar doet hij weer. weer. Hey, uh, Niall Horan, kennen we die? Waarschijnlijk wel, van uh, One Direction. Die uh, wil met uh, Celina Gomez uh, gaan uh, trouwen. Want de geruchtenstroom over Nile Horn en uh, Celina Gomez kwam was op gang. Uh, en nu geeft Horn al aan wel iets serieuzer te willen met deze zangeres. One Direction dook uh, de auto in met uh, James Corden voor wat uh, karaoke. En deden daar uh, meteen wat onthullingen. Naast de klassiekers die de heren ten gehore brachten... stelde presentator Corden ook wat uh, pikante vragen aan de jongens. Horan werd uh, onlangs gezien op een uh, innige date met... Uh, ja, Selena Gomez. En die ontkende dat er meer speelde. Maar hij kiest in het spel uh, voor trouwen. Slapen uh, met op een cruise gaan. En uh, ervoor dat hij Gomez ten huwelijk zou vragen. Nou, ik ben benieuwd of dat uh, gaat gebeuren. De presentator maakt er weer een feestje van in zijn auto. En doet zelfs een poging om te voorkomen dat de jongens hun pauze inlassen van uh, minimaal een jaar. Door zichzelf in de kaart te spelen als uh, extra bandlid. Maar dat mag helaas niet baten. One Direction uh, die, uh, is even tijdelijk uh, uit elkaar. Die gaat een uh, mooie pauze tegemoet. Maar dat betekent niet uh, dat ze niet in de top 40 staan. En dan staan ze nog steeds in Europa op een hele respectabele um, nummer. Namelijk de nummer 11. Dit is One Direction met Perfect op nummer 11 deze week in de Euro Breakdown. Negen weken lang in de lijst. I might never be night and over. I might never be the one you take home to mother.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 And if you like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 Deze week One Direction met de Perfect. Mooie positie in de Euro Breakdown van deze week. Sander. Ja. Ben je er nog? Dankjewel. Ik ben er nog. Ja, waar ben je? Uit zijn Ik hoor je. Oké. Ik denk je staat weer op het ijs of zo, joh. Nee. Nee, je zit even lekker van de nootjes te genieten. Dat klopt helemaal. Nou, dat is mooi. Hé, hey, uh, de ijsbaan. Hè. We zijn hier tot vanavond uh, 9 uur. Wat gaat er nog meer gebeuren vandaag hier? Nou, we hebben straks van 6 tot 8 hebben we Zandvoort Draai Door. Dan moet ik even wachten tot ik je mond leeg heb? Nee, ik heb mijn mond leeg. Oké. Okay. Van 6 tot 8 hebben we Zandvoort Draai Door met Dolly Tempierik en Charles Duit. Ja. En van 8 tot 9 hebben we Willem Bruis Met de heetste kerstmuziek. Ja, we gaan uh, bruisend uh, de kerst in uh, met uh, Willem inderdaad. En dat doen we goed. Dat was ook de bedoeling. Ja. Um, de kerstsfeer, ja, als ik zo om me heen kijk, de kerstlampjes en de dennetakken en de dennenbomen, die staan er goed. De Gloeuwijn wordt ook goed geserveerd hier. Hier op de ijsbaan bij de koek in een tent. En uh, we zijn alweer. Uh, ja, ik heb de nummer 10 Boy. alweer klaar staan, joh. Ja, dat snel? Ja, we hebben nog maar een uurtje. Ja, nog één uur te gaan voor de laatste tien hits van Europa. Ja. En uh, jij gaat weg, Jonas, doei. Doei, Jonas. Doei. En um, ja, nee, uh, we gaan eerst even kijken naar een kleine resume van de platen die we al uh, gehad hebben dit uur. Want er zijn er een paar uh, geweest natuurlijk. En niet iedereen heeft alle platen kunnen luisteren. Maar hier komt een kleine opzomming van de 20 tot en met de nummer 11. Nummer 20. Nummer 9. Nummer 17. Nummer 16. op vrijdag. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Inderdaad was dat de nummer 20... tot en met de nummer 11. En um, Ja, heb je even gemist. Uh, ga dan gewoon naar... Uh, facebook.com slash Eurobreakdown. Dan zal uh, vanavond of morgen... de lijst helemaal compleet... te lezen zijn. Want dit is alweer de laatste uitzending van de Your Breakdown van dit jaar. En dat doen we gewoon in stijl. Weg. Gewoon vier uur lang de top 40 van Europa. Live vanaf de ijsbaan hier in het Zomvoortse. Net was er even een klein dipje qua drukte. Maar ik zie de drukte alweer toenemen op het ijs. Of misschien komt omdat het steeds donkerder wordt. Ja, het begint in ieder geval weer steeds drukker te worden. En Goed. daar ben ik wel heel blij mee. Gelukkig, maar ik denk dat de drukte blijft. En uh, de top 40, uh, die draaien we nu. En het is alleen maar lekkere muziek. Er is nog meer lekkere muziek ook binnenkort met Disco on Ice. Maar daar uh, straks uh, meer over. We gaan eruit dit uur met de nummer uh, 10 van deze week. De, ik had dat al even over haar. Dat uh, zal waarschijnlijk aanpakken met uh, een van de Directioners. En uh, misschien zelfs al uh, willen gaan trouwen. En dan heb ik het over Selena Gomez die bekend is van de, de Disney-series. En uh, natuurlijk ook uh, van haar singles. Maar deze single uh, is de nieuwste van haar. Ondertussen staat ze daarmee alweer uh, vijf weken lang in de lijst. Nummer 14 stond ze vorige week en deze week. Dus nummer 10 En dan heb ik het over Same Old Love van Celina Gomez. Hier op CFM Zandvoort. Uit de Euro Breakdown. Op live op locatie op de ijsbaan in Zandvoort. En stuur je allemaal fijne dagen en een voorbij.